Poedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Robert Baltes met het NOS Journaal. In het Belgische Lokeren zijn acht jongeren gewond geraakt toen een gasfles explodeerde. De jongeren zijn tussen de 14 en 20 jaar oud. Twee van hen zijn er slecht aan toe en verkeren met zware brandwonden in levensgevaar, meldt de VRT. De gasfles ontplofte op de zolderverdieping van een woonhuis. Volgens het parket Oost-Vlaanderen is het een spijtig ongeval. Er zat propaangas in de gasfles, wat onder meer wordt gebruikt voor boilers, barbecues en om op te koken. De emir van Kuwait is overleden. Het 86-jarige staatshoofd werd twee weken geleden onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. Hij kwam drie jaar geleden aan de macht na het overlijden van zijn 91-jarige halfbroer. Het overlijden van de emir werd bekendgemaakt door de staatstelevisie... die plotseling overschakelde op het uitzenden van Koranversen. Een andere halfbroer van 83 wordt nu de nieuwe emir van Kuwait. In het westen van de Oekraïne heeft een lokale politicus... enkele handgranaten laten ontploffen tijdens een raadsvergadering. Daarbij vielen zeker 26 gewonden. Zes personen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media zat een man namens de partij van president Zelensky in de dorpsraad. Voor het incident was er een discussie over de begroting van volgend jaar. De man zou vervolgens zijn weggelopen en met meerdere handgranaten zijn teruggekeerd. De Oekraïense politie doet onderzoek naar de zaak. In Barendrecht is een man overleden na een val met een elektrische step. Vannacht was er een eenzijdig ongeval, meldt de politie. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. En bij een woningbrand in Vlissingen is ook iemand om het leven gekomen. De politie denkt ook aan een noodlottig ongeval. Een misdrijf wordt uitgesloten. De brand werd rond half twee van nacht ontdekt en was vrij snel onder controle. Later werd de doden gevonden. Het is nog niet bekend wie het is. Het weer, veel bewolking, maar vooral overal droog. Het is acht tot tien graden. Morgenmiddag, vooral in het zuiden en westen, wat zon, wat meer wind en een graad of tien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan nog twee files in de regio. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen Volendam en Amsterdam. Tuindorp Oostzaan nog 10 minuten op onthoud richting de Koentunnel. En op de N242, ook maar middenmeer bij Sint Pancras, is de vertraging ook nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Mm.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 Oh. Oh. Oh. Ik slaap zo graag op een bank in het bos met mijn kop op een krant en mijn schoon los. Geen grote stadsgeluiden, geen radio en tv.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 De mooiste muziek brengen de vogels voorbij. O, oh, Het En daarom slaap ik niet Op een in het bos. Oh. Oh. Ja, nou uh, wel te rust allemaal. Hoor.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 De mensheid leeft in hoop en vrezen, als ze mij voorbij zien racen. Want maak ik een fout wat soms gebeurt, wordt kind en dier in huis gesleurd, dan gaat het seintje door.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 Ze denken erom, het is geen fantasietje. Je komt allemaal in een etwietje. Als je nog zo mooi gekleed bent, niemand ziet je. Met z'n allen op een rij. De een ligt in het zij, de ander heeft er langjes bij. Ik denk maar nog een paar jaar. En we zijn ogen de sigaar. als je Voor de spiegel staan en dan is hij voor de bakker, want je kijkt je malefatie aan. Mens, dan schrik je van je eigen, en je gezicht is groen en pimfelpaars. Lach jezelf uit, een lol of snuit en lap de hele rommel aan je lach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 De witte spul krijg je van me cadeau En ook die duinse aquafit Die drink ik van m'n leven niet In plaats van wodka of Englisch Een pieke een pieke Een pieke dat dit gaat er altijd in Een pieke gaat er altijd in een pikke tanassie mag je blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernauw. Dat witte spul krijg je van mijn cadeau. En ook die Duitse aardgewaadvier, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of een lycée. Een pikke tanassie, een pikke tanassie. Een pikke tanassie, dat gaat er altijd in. Johnny Jordaan op de lokale omroep CFM Zandwoord met uh, een piketarisie Die gaat er altijd in. En daarvoor hoorde u de Annabelle's met als je trouwt, trouw dan uit liefde. En daarvoor natuurlijk Wim Sonneveld met een stukje uit de Jantjes.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 Ik kan hem ook niet meer recht zetten, dus uh, u hoort hem nu André van Duin met Angelieke. Er was in vroeger tijd in de bergen van Zwitserland, jodelodeloo... de een stoere boerenmeid, die had geen man. Jo -ho -ho -ho. Oemba ba, oemba ba, oemba dat en dat jammeren In de bergen van Zwitserland, jodelo We gaan de te het griezelig, naar oh, oh, oh. Angelique? Die had nog heel geen erf. Heel de looi, oh, he, oh, he. Zong zij daarop. Geen bullet, geen bullet, laat Plots naar beneden. Toen was het toch al geleden. Ze rollen bolden naar het dorpje in het dal. was een hele val. En is daardoor toen overleden. Het was een lied van Angelique hey, allee, hey, Wat een romantiek Ik loop gearmd met jou Het regent dat het giet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 Stopt het in mijn schoenen, maar wij blijven anders door. Ik loop gearmd met jou. Het regent dat, het giet. Maar het deert ons niet, omdat ik van je hoor. Opgearmd met jou, het regent dat het niet, maar het deed ons niet, omdat ik van je hou. We blibberen van de kou, druipen van het nat, maar het geeft niet dat. We zijn dat het schiet, maar het deed ons niet.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 in zijn land te ontvluchten. En naar eigen zeggen was hij in Nederland in de eerste jaren een waardigheid. En u hoort hem nu, Donald Jones, met Dag Meisje. Dag, meisje, meisje lief. Dag, dag, schatje, van Dag, dag, go engel, engeltje, Dag, dag, liefje, liefentje. Dag, dag, dag. Zo so blij, zo so stralend als jij. Wat een dag, wat een dag, wat een dag. Dag, meisje, meisje, lief dag, dag. Schatje, start de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 Engel, engeltje dag, dag, dag, liefje, liefetje, daar. Dag, dag, de zon kijkt zo blij, zo straalend als jij. Wat een dag, wat een dag, wat een dag. Dag, meisje, meisje lief daar. Dag, dag, dag. schatjes, gaat er wat daar. <tiedert>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 Helemaal geen huis vol met rozen.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 overleden dat heerlijke warme kreta op 15 juni 1996. Was een Nederlandse komiek-acteur. En vooral bekend als Punchliner van de Mounties. En hij kon ook een beetje zingen. U hoort er nu Piet Bambergen met. Dat niks voor mij. Ik was graag een dameskapper. In zo'n Franse stijl. Salon. Ik doe het met de Franse slag. Ach, ik weet het duurt geen dag. Dat is niks. Weet niks voor mij. Heeft u niet iets als minister op het financiële vlak? Ik denk niet dat het iets wordt, ik kom nou al geld tekort. Dat is niks, nee niks voor mij. Ach, ik word vast briljant als ik koffie plant. Maar geen mens die me wil, want de vraag is niet heel.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 de zwarte toetsen aan Je zal zien, je kent het zo Met een lage noot en een hoge noot Maar het blijft altijd een zwarte noot Sla ze om de beurt maar aan, vind je niet dat ik goed spelen kan?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 Zwarte noot, sla ze om de beurt maar aan Vind je niet dat ik goed speel? Hors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 Die hij heeft vandaag... Als een echte advocaat Of bakjes op de broodjes Dat helpt je heus geen draad Hij doet het niet, hij doet het niet Hij had er heus niet in Hij doet het niet, hij doet het niet Hij heeft vandaag geen zin U hoort de muziek van de Skymasters met Hij doet het niet En daarvoor Ria Verda met het zwarte toetsenlied En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort Uiteraard bedankt even even koordraaier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 Liet de moed niet zakken? Hij zei maar we zijn van prima kwaliteit. Ik zit voor dit Berg, heb ik rotte plekken. Ze dacht daarna en zei toen: Je hebt gelijk. En niet lang, daarna met tweede ze zenuw. En wat zou nu het eind van die zijn? Wel al mijn kinderen werden mandarijnen. Nu dus in Christina sinaasappel ooit meer dit refrein.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 Je hebt nu eenmaal sinaasappelen en citroenen, we zijn zo zacht en rijpen jullie nog zo groen. Voor geen geld wil ik me daarom laten zoeren, door zo'n hele zure gele citroen. Al heb je dan ook sinaasappelen en citroenen, de een nog groen, de ander rijpen. en wel gedaan. Het is geen reden daarom.